...de moorden, amnestie krijgen. Waarschijnlijk zal een meerderheid van het Suriname. ...investeerde Procurus neemt de boekhandels van Selexis over. Dat heeft de bewindvoerder Jan Dingemans bekendgemaakt. Morgen wordt waarschijnlijk de handtekening onder de overeenkomst gezet. Vandaag werd duidelijk dat Procurus voor 3,5 miljoen euro... ...de noodlijdende boekhandels koopt. Op dit moment onderhandelen de partijen over de laatste details van de deal... ...zoals de betaling van aan leveranciers. Procurus wil naast Lexus ook de boekhandels van de slechte overnemen... ...en beide ketens dan samenvoegen. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben Birma geprezen voor de verkiezingen van gisteren. Ze konden gaan dat de sancties zullen worden verricht. Bij de verkiezingen heeft oppositieleider Aung San Suu Kyi een zetel in het parlement veroverd. Bij het hoofdkantoor van partij de NLD, waren duizenden aanhangers bijeengekomen om de overwinning te vieren. Ze werden toegesproken door San Suu Kyi... De verkiezingen van gisteren vormen tot nu toe het hoogtepunt van het hervormingsproces in Burma. Het weer vannacht bewolkt, in het noorden wat regen, in de rest van het land droog. Morgen veel bewolking, maar in het noorden weer kans op mondregen. Het wordt 8 graden in het noorden tot 13 graden in het zuiden van het land. Dit, het... Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat 89 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knopend Eemnes en Afrit Bunschoten 5 kilometer. A4 hoofdvliet richting Vlaardingen voor het knopend Ketelplein 3. A4 Amsterdam-Delft bij Rijswijk Centrum 3 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht bij Zoetermeer 3. En A12 Utrecht richting Den Haag voor het knopende ouderheen 4 kilometer. A13 Den Haag Rotterdam bij Delft 3. A15 Europort-Goykum voor het knopend Vaanplein 4 en bij Sliedrecht Oost 3 kilometer. A20 hoek van Holland richting Gouden voor het knooppunt de 4. A27 Utrecht richting Almere bij Beeldhoven 4 kilometer. En op de A27 Utrecht Breda voor de brug bij Gorkum ook 4. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de af 3 kilometer. En op de A28 volle richting Utrecht bij Amersfoort 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Go de radio edit van The New Kids on the Block. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van de muziek. hier weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Kan ook weer van alles zijn: hè? Nederlandstalig, Engelstalig, Franstalig, Duitsstalig. Don't say goodbye, dit is de radio edit. Hij staat er ook op in het Spaans en ook nog eens een keer in een uh, Spanish fly radio mix. Ik heb toch maar gekozen voor de Engelse leertje van Paulina Rubio. Pauline Rubio, don't say goodbye, de radio edit. Van Dickhout zaagt me planken, oftewel, we gaan er tegenaan. Dat is ook wel die uitdrukking natuurlijk, hè. En ik heb begrepen dat uh, Van Dickhout eigenlijk die uitdrukking in zijn geheel wilde gebruiken. Van Dickhout zaagt me planken, maar dat werd een beetje lang voor de naam van een band. Vandaar dat het is geworden Van Dickhout. Maar ze gaan er ook tegenaan, hoor. Zeker ook in alles of helemaal... Van Dikhout zaagt plankjes. Deze dame die stond in de beginjaren, zo ergens eind 1970, beginjaren 80, als uh, een van de drie op het podium. En ze waren toen meer bekend om hun kleding, want ze stonden eigenlijk in, uh, ja, in ondergoed op het podium. En nu doet Laura Fiji het alleen... Heeft u het al gehoord? Koen Wouters, Clouseau. Ze zijn boos op de Nederlanders. Ze zouden wat uh, te veel gedaan hebben aan uh, negatieve publiciteit voor de formatie Clouseau. Maar wel een CD uitgebracht hier in Nederland. En de CD noemen ze Vonken en Vuur. Misschien wel van boosheid dat ze de CD zo genoemd hebben. Dat ze vuur spugen, deze vee. Kijk, ze zijn zo oud. Anders dan wij, de tegenpartij Zij ons nou ook zien als uh, tegenpartij, deze uh, Koen en... Hoe heet de andere Wouters ook weer? Nou ja goed, uh, de, de mannen van Clouseau, zij zien ons misschien als tegenpartij. Oh. Dit is een oudje, wel in een nieuw jasje van de CD Pictures. Katie Melloa, zij heeft het nieuw uitgebracht als singer Single. It's the feeling that I'm living in a ghost town Barn door banging in my face Like tumbleweed I'm rolling around this place I see you arriving at the station But it's only zijn laatst verschenen CD Forevermore beschrijft Ruud Hermans de Amerikaanse droom, oftewel The American Dream. Hij deed het samen met Pascal Jacobsen. Daar heeft hij het nummer ook samen mee geschreven. En u weet wel, Pascal Jacobsen is van de formatie Bluff. CD met heel veel uh, duetten erop uh, Duetten met onder, alle, onder andere Dus die, uh, die uh, Pascal Jacobsen Maar daar ook uh, staat er ook nog bij uh, Ilse de Lange heeft eraan meegewerkt uh, Jacqueline van der Griend heeft eraan meegewerkt En zo kan ik er nog wel een stelletje noemen Onder andere deze Roy en Ruud Herman schreven het samen en Jan Willem Roy doet ook mee in Closing Time Again She said I was looking good I knew she was looking better Got the message Ik weet niet of je in uw uh, favoriete platenzaak bent, dan uh, ga maar eens kijken naar deze CD Forevermore van Ruud Hermans. You know, Dit like is al een oude dubbelaar: so, Past, Present and me the Future me van feel Michael like Jackson. Het like Wat zou hij tegenwoordig uitspoken? Je hoort er niet zoveel meer van, hè? Dit is nog uit zijn heerlijk goede tijd. Heeft u dat ook als u uh, een naam hoort van een uh, bekende artiest, dat u dan altijd aan dezelfde nummer denkt? Wanna be starting something? Billie Jean, she's out of my life. Scream, you're not alone. The Earth Song, money, come together. Wat hij ook gezongen heeft. En dan vooral dat nummer Thriller, dat is een nummer wat uh, nooit vergeten zal worden, denk ik. Dat hangt gewoon samen met die Michael Jackson. En dat heb ik ook met Phil Collins. Als ik zeg Phil Collins, dan denk ik altijd aan één nummer. En dat is dit. Het lijkt op waarheid berust te zijn dat hij dit nummer geschreven heeft. Naar aanleiding wat hij gezien had op straat. Another day in Paradise.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 But no answers oh. Cry Cassar Daily Beyond the Dancing Zo heet de cd Die hij uitbracht in 1995 En dat instrument dat u daar hoorde Is de originele didgeridoo U weet wel van de aboriginals daar uit Australië Dat is een man die afkomstig is Of verstand van een Australische vader En een aboriginal moeder. Dit is een puur Hollandse Angela in Hooghuizen. Van haar cd melk en honing Heeft je het over bier en bitterballen een strak blauwe hemel Boven een mooie oude stad Ik kan de weg wel dromen Ik heb hier een mooie jeugd gehad Een zaterdagochtend Een uitverkochte zaal De een zingt, dan de ander spreekt En we treuren allemaal Maar met bieren Ballen. En het hart op de tong Tussen de stiltes die vallen zinnen, waarover lang, heel lang, was nagedaan, met bier en bitterballen, en het hart op de tong, tussen de stiltes die Het grote hoofd en die onzichtbare ogen, dat lange lijf een beetje voorover gebogen, Die parse stem die zo kwetsbaar kon zijn, waarachtigheid. Soms af Of je me ziet En jij zou dan zeggen Weet je wat het is Weet je wat het is Je weet het niet Dus met buren, en witte ballen En het hart op de tong Tussen de stilte na een erin staan, uh, een zekere Bert Bier en Bitterballen oeh, dit is oud hoor, dit is Tom Jones en Denise Williams, Too Much, Too Little, Too Long Yes it's over Call it a day Sorry that it had to end this way Please Right zo